1 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Noodhulp voor slachtoffers opstand Libië. Eindsprit ingezet voor provinciale statenverkiezingen. En wielrenners begonnen aan openingsklassieker omloop het nieuwsblad. Het weer bewolking en soms motregen. De komende uren gaat het harder regenen. Vanavond even droger, het is 8 tot 10 graden. Morgen bewolking en opnieuw regen en dan vanaf maandag een kleinere kans op regen. Ook zon en s'nachts vorst. Het Internationale Rode Kruis stelt 5 miljoen euro beschikbaar... voor hulp aan slachtoffers van het geweld in Libië. Het geld is voor het opereren en verzorgen van gewonden... en voor noodhulp aan Libische vluchtelingen in Tunesië en Egypte. Een aantal neemt snel toe en de humanitaire situatie verslechtert. Het Rode Kruis is ook bezorgd over het toestand in de Libische ziekenhuizen... waar ze het grote aantal gewonden niet aankunnen. Gisteravond zijn twee vliegtuigen met hulpgoederen naar Cairo en Tunis gevlogen in de hoop dat de spullen over de weg naar Libië gebracht kunnen worden. In de hoofdstad Tripoli hebben demonstranten op verschillende plaatsen de macht gegrepen. Dat meldt Al Jazeera op basis van ooggetuigen. De nieuwszender laat beelden zien van militairen in de buurt van Tripoli... die zich bij de demonstranten voegen. Volgens de betogers gebeurt dat op steeds meer plaatsen. Gisteren zouden bij beschietingen in Tripoli zeker zeven betogers om het leven zijn gekomen. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van Klingendaal spreekt van een zeer grimmige sfeer nu in de straten van Tripoli. In, in meerdere wijken, daar rijden burgerauto's rond... van de speciale uh, veiligheidstroepen van Gaddafi. En die schieten op iedereen uh, die beweegt. Uh, en dat zijn in wijken als uh, Soek -el juma en Faisloum... en, Fais en uh, uh, andere wijken die buiten de Groene Plein liggen... waar gisteren uh, Gaddafi zijn supporters nog even weten op te trommelen. Uh, daar komen verhalen van uh, werkelijk heel uh, angstaanjagende situaties... Waar mensen tegenover uh, dit soort figuren met automatische wapens staan... en dan heeft een enkeling van het verzet die heeft, uh, een, een in koff. Nou ja, daar red je natuurlijk niet mee. Dan de Provinciale Statenverkiezingen. Nog een paar dagen, woensdag 2 maart, is het zover. Dan kiezen we dus de Provinciale Staten. En uh, alle kopstukken worden dus nog één keer ingezet in de campagne. Premier Mark Rutte zocht vanmorgen de kiezers op in Haarlem. Zo, leuk dat Rutte op visite is. Heel gezellig, ja. Hij hoort erbij, hè? Ja, maar hij kan niet alle plaatsen af. Dus uh, nee, met de neus in de boter. Gaat... Nee, maar hij gaat... Nee, hij gaat mee. Hij gaat mee naar Purmerend nog en mee naar Amsterdam. Hij gaat toch een heel rondje Noord-Holland maken, hoor. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het hier? Ja, het, is ja, het is natuurlijk niet lekker weer zo, hè? Nee. Premier en VVD-leider Mark Rutte. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Elke stem is er weer één, hè? Zo is het.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 En een bijzondere constructie met de PVV die mijn groep bevalt. Uh, de PVV en het CDA komen afspraken na. We maken tempo. Je ziet ook in het land dat deze samenwerking populair is. Dat mensen een meerderheid van Nederland erachter staat. Oh, een kopje koffie zou mij heel erg plezieren. Miriam, Miriam. Met melk en graag. Dus je ziet dat mensen in dit land echt achter dit kabinet staan. Um, maar ja, uh, het, ik begrijp heel goed, er is altijd een discussie in partijen. Uh, dat is logisch. Nou, de markt maar weer we op dan. <laughs> Ja, dan staat ineens de premier voor uw kraan. Ja, nou, hartstikke leuk. En er zijn allemaal dingen die je dus elke zaterdag hier verkopen. Dus we staan hier elke zaterdag. Ja, hij smikkelt nu van uw stroopwafels. Ja, nou, dat is fantastisch. Hartstikke lekker. Ik hoop dat hij nog vaker hier komt. U gaat op hem stemmen? Ja, uiteraard. En was u dat al van plan? Ja, dat doen we altijd al. Ja? Dus hij speelde eigenlijk een thuiswedstrijd? Ja, voor ons wel, ja. Maar we hadden hem nog nooit gezien, dus dat is wel leuk. Ja, dit weer is even wat minder. Zonde, ja, hè? dat is zo. Heel... Maar goed, we hebben een goed humeur met z'n allen. Ja. Een montere Mark Rutte op de markt in Haarlem met verslaggever Peter Blok. Het CDA in de Tweede Kamer zal niet akkoord gaan met de aanleg van een snelweg door het Groene Hart. Dat zei Lisbeth Spies, CDA-lijsttreker in Zuid-Holland, in het radioprogramma Troskamer Kamerbreed. Op verzoek van de PVV onderzoekt minister Schulz of een snelweg van Amsterdam naar Rotterdam door het Groene Hart haalbaar is. Wat het CDA betreft blijft het daarbij, Spies noemt het onderzoek, verspilde moeite. De partij zegt dat de file druk in de Randstad ook kan worden verminderd door beter openbaar vervoer en het stimuleren van goederenvervoer over het water. In december noemde de VVD het plan al onrealistisch en te duur. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De grootste olieraffinaderij in Irak is door een aanslag getroffen en staat nu in brand. Er zijn een aantal mensen om het leven zijn gekomen. Correspondent Thomas Ertbrink. Thomas, jij was onlangs in Irak, bezocht ook deze olieraffinaderij. Um, dit is een grote klap voor Irak? Nou, dit is absoluut een grote klap voor Irak. Hè? Het land drijft, zoals veel landen in het Midden-Oosten, op olie. En ja, als er geen output kan zijn, als de olie dus niet geraffineerd kan worden, dan kan die ook niet verkocht worden. En ook kan de, kunnen er geen auto's op rijden. Dus het verlamt het land, eh, niet alleen financieel, maar ook eventueel de transportsector. Dus eh, het is een heel gevoelig doelwit en het laat zien dat, Iran, eh, dat de terroristen in Irak absoluut eh, ja, nog steeds aanwezig zijn. Ja, uh, je bent bij het complex geweest. Hoe groot is dat complex? Is het uh, makkelijk te beveiligen? Nou, ik vrees wel dat er iets van een misverstand is. Ik ben, ik ben vorige maand in Irak op pad geweest... met de Iraakse en Amerikaanse special forces. We waren in die regio... en we zijn daar op, op pad op zoek gegaan... naar uh, terroristen, opstandelingen. En, en ik heb dus zelf niet die raffinaderij uh, daar gezien. Er zijn vele raffinaderijen. En wat belangrijk daarvan was... was dat die special forces... Uh, zeer uh, nog steeds uh, heel erg druk hebben. Er zijn een heleboel uh, mensen die nog aanslagen... We in Irak. Er zijn een aantal avonden in het gebied rondom Mosul... Uh, ...hebben ze daar uh, ja, deuren ingetrapt en, en mensen gearresteerd. En wat duidelijk maakt is dat de Amerikanen... ...die binnenkort vertrekken uit Irak... ...eind december moeten alle Amerikanen die er nog zijn weg zijn... Uh, ...ja, zich toch een beetje zorgen maken... ...over of de Irakezen wel uh, die uh, opstandelingen... Uh, ...aan kunnen pakken. Want kunnen ze dat niet... ...dan zou het land kunnen veranderen... ...in een soort Afghanistan, een basis voor terroristen... ...die eventueel ook het Westen kunnen bedrijven. Ja, want wie heeft belang bij dit soort aanslagen? Nou, het is absoluut belangrijk bij de mensen... ...die Irak willen destabiliseren. Uh, de Soenieten die onder Saddam Hussein... Uh, ja, uh, 30 jaar lang de dienst uitmaakten... die hebben toch hun positie verloren... ten koste van de Siaïtische moslims... en ook ten koste van de Koerden. En uh, dat valt hun heel zwaar. Dus het meeste van de mensen die aanslagen plegen... zijn van die Soenitische uh, minderheid. En uh, ja, door het land te destabiliseren... hopen ze wellicht uh, ja, een gedeelte van hun macht uh, terug te krijgen... of in ieder geval het feestje voor de anderen te verpesten. Thomas Epping, dankjewel. Wie vragen heeft over fraude, kan sinds vandaag terecht bij de Fraude Helpdesk. En de medewerkers van deze vraagbaak helpen mensen op weg die zijn opgelicht of last hebben van fraude. Ze krijgen ook tips. En ze kunnen slachtoffers doorverwijzen naar de instantie die hen het beste kan helpen. Verder geven ze voorlichting om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van fraude. minister Opstelte van Veiligheid en Justitie heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor het project. Geld dat zichzelf terugverdient. Volgens Fleur van Eck, directeur van de Helpdesk.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 De Ieren lijken hun regering zoals verwacht af te straffen voor de economische crisis in het land. De regeringspartij Fianna Foyle, die jaren aan de macht was, wordt weggevaagd. Volgens een prognose van de Ierse televisie is de oppositiepartij, Fianna Gael, de grote winnaar van de parlementsverkiezingen van gisteren. Die partij haalde meer dan 36 procent van de stemmen. Labour eindigt op zo'n 20 procent. En Fianna Foyle krijgt waarschijnlijk nog maar 15 procent van de stemmen. Een derde van het aantal van de vorige verkiezingen. De Ieren houden Fianna Foyle niet alleen verantwoordelijk... voor de diepe economische crisis. Ook het aanvaarden van de miljardensteun uit Europa... valt bij veel Ieren verkeerd. De regering moet bezuinigen. En Fianna Gael wil samen met Labour onderhandelen met Brussel... om de afspraken af te zwakken. De Ierse kiezers verwachten dat de nieuwe regering... niet veel verschil kan maken. Want Ierland ligt aan de leiband van de Europese Unie... en het IMF-correspondent Arjen van der Horst. Zowel Fianna Gael als Labour, de twee grote winnaars van vandaag...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 Een uurtje geleden is de traditionele openingsklassieker Omloop het Nieuwsblad van start gegaan. Hoewel de renners al een tijdje bezig zijn, dus geldt deze koers als het echte begin van het wielerseizoen. Gio Lippens is in België, volgt de koers. Ja, uur onderweg is al wat gebeurd? Ja, er is wel al wat gebeurd. We hebben een kopgroep van uh, acht man. Het goede nieuws is dat er in ieder geval twee Nederlanders bij zijn. Een jonkie en een wat oudere coureur, zeg ik met alle respect. toch een coureur die eigenlijk al een carrière achter de rug heeft, Bram Schmitz En nu terecht is gekomen in de nadagen van zijn carrière bij een Belgische ploeg Veranda's Willems. Hij zit erbij. En de man, de jonge man die erbij zit, is Ronan van Zandbeek. Hij rijdt voor Skill Shimano en is eigenlijk een beetje de initiatiefnemer geweest van de ontsnapping. Eerst waren er drie man weg, toen werden het er vijf, toen werden het er uiteindelijk acht. Ze hebben nog drie Belgen bij zich. Niet uh, grote namen. Ze hebben twee andere Fransen nog bij zich. En een Let. En uh, die acht die hebben toch een aardige voorsprong nu op het peloton. Onder barre omstandigheden. Want dat moet wel gezegd worden. Het lijkt een klein beetje op de uitvoering van kuurne Brussel-Kürne van vorig jaar. Het wordt steeds kouder. De regen komt op dit moment gestaagd naar beneden. En dat betekent dat die coureurs op de kasseien in deze openingsklassieker toch wel uh, grote problemen hebben. Dat zij uh, moeite zullen hebben om in ieder geval warm te blijven op de fiets. De achterkrijgers krijgen dus voorlopig de ruimte van het peloton, maar ja het peloton rijdt er uiteraard achteraan. Er was vooraf wat discussie over het gebruik van oortjes. Waar ging het ook alweer over? Het ging over wel of geen oortjes in de koers. Men vindt bij de UCI dat het maar eens afgelopen moet zijn met die oortjes... met de communicatie, ploegleiders die eigenlijk de koers regisseren vanuit de auto... en renners die alleen maar opdrachten uitvoeren en verder niet. Men wilde dus zonder oortjes gaan, gaan rijden hier, dat heeft de UCI bevolen. Maar er kwam een opstand, met name Rabobank, die manifesteerde zich nogal... Er was met name de ploegleiding van Rabobank, die zei wij gaan met oortjes... En als wij niet met oortjes mogen rijden, dan gaan we gewoon weer naar huis. Nou, uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als die werd opgediend. Gisteren kwam er een compromis uit de bus. Er zou in ieder geval vandaag zonder oortjes gereden worden, zoals de UCI, de Wereldbond, dus wil. En er wordt komende week wordt er gesproken met de grote bazen van die wielerunie. En dan wordt gekeken of er in ieder geval een oplossing kan worden gevonden. Het is in elk geval wel duidelijk dat het gros van het peloton toch graag wil dat die oortjes weer ingevoerd gaan worden. Bij de omloop het Nieuwsblad, verslaggever Gio Lippens. Dan is de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Ja, meteen file in Nederland op de A12 van de Duitse grens richting Arnhem... tussen afrit Beek en Duiven staat 2 kilometer. Nog eens de hoofdpunten van deze uitzending. Noodhulp onderweg naar Libië. Campagne Provinciale Staten nadert de finish... en fraude helpdesk vanaf vandaag van start. En dit was weer het uitgebreide NOS-journaal.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 Kijk voor uw nieuwe partner op Peugeot.nl. Wie betaalt dan gewoon? Hij heeft er geen aanmaning nodig. Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning. Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl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 Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. In deze uitzending gaan we het hebben over de zware tijden... die veel van de 161 golfbanen in Nederland op dit moment doormaken. Willem Overbos ligt toe hoe je je personeel... zonder gevaar van computercrashes, lekken of serverinbraken... veilig thuis kunt laten werken. We bespreken een rapport over vrouwelijk ondernemerschap in Nederland. En na twee uur gaat het over het belang van de provincie voor de ondernemer. Maar we beginnen met de almaar stijgende parkeertarieven. Precies, want parkeren in binnensteden, dat wordt steeds duurder. Uit de gisteren door Detailhandel Nederland gepubliceerde nationale parkeertest... 2011, ja heus, het bestaat echt, blijkt dat twee op de drie parkeergarages... de laatste jaren hun tarieven flink verhoogd hebben. En soms wel met 20 procent. De brancheorganisatie voor winkeliers doet een beroep op gemeenten... om de parkeertarieven te matigen. En dat om te voorkomen dat klanten weggejaagd worden uit de binnensteden. Over de hoge parkeertarieven gaan we praten met Wim van der Heijden... vicevoorzitter van het platform Parkeren Nederland... waarin alle betrokken partijen zowel commercieel als de gemeentes zelf, waarin die bij elkaar verenigd zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, iedereen die in een parkeergarage komt, nou, dat zult u misschien zelf ook wel vinden, hè. weet dat hij aan de beurt is. Ja. Uh, parkeren is gewoon hartstikke duur. De mening op straat is simpel, particuliere parkeerexploitanten... bedoel er eigenlijk gewoon zo snel mogelijk veel geld aan verdienen. En de gemeente dichter met parkeerinkomsten de gaten in hun begroting. Laat ik nou vermoeden dat u het niet helemaal met deze stelling eens bent. Hij uh, is een stuk nuig, uh, meer genuanceerd wow. dan uh, dat hij over tafel gaat. Ja, dat klopt. Uh, maar ik, ik snap die gevoelens bij uh, de consument wel. Uh, 10, 20 jaar geleden betaalde je niet voor parkeren. Oh. Althans, dat dacht men. De kosten van parkeren die zaten gewoon versleuteld in de koopprijs van je woning of de, de huurprijs van je winkel of in de, in de producten die je bij een winkel koopt. En nu zie je dat er uh, verhoudingsgewijs steeds meer parkeergarages komen. En die parkeergarages die zijn vijf tot twintig keer duurder dan een plek op straat. Oh. En, uh, en we hebben het dan echt over investeringen van 10.000 tot 60.000 euro per plek. En nou, waar, waarom zijn die parkeergarages zoveel duurder dan een parkeerplek op straat? Nou, vanwege alle bouwkundige voorzieningen, uh, je, met name ondergrondse garages, die uh, zijn erg duur. Je moet voorkomen dat aangrenzende gebouwen uh, schade krijgen tijdens de bouw. Uh, je moet niet komen opdrijven in de onder-, uit de ondergrond, zeg maar. Dus dat zijn, daar moet je dure constructies voor aanleggen. Maar de gedachte dat het volgens mij hartstikke goede handel is... zeker tegen de tijd dat je 5 euro per uur mag afrekenen... dat zal toch wel kloppen? Nee, de meeste uh, parkeergarages zijn niet rendabel. Weet je dus, dat? Ja, die wordt meegefinancierd. Waarom zitten mensen daar dan in? Omdat uh, dat gaat als volgt. Uh, er wordt eigenlijk van tevoren, als zo'n garage ontwikkeld wordt... wordt bepaald van wat het toekomstig rendement kan zijn gezien... De, uh, de tarieven die op straat gevraagd worden. Want je kunt niet meer vragen dan op straat. Uh -huh. nee. Want anders gaat niemand er staan. Precies. Uh -huh. En dan bepaalt men eigenlijk het onrendabele deel. En een belanghebbende die die garage graag wil... vaak is dat de gemeente... of dat kan ook een ontwikkelaar zijn van een heleboel winkels... die betaalt eigenlijk het onrendabele deel. Oh, dus er wordt altijd, zegt u, op toegelegd. Wordt er wordt meestal op toegelegd. Of, of altijd vind ik een groot woord, maar meestal... Meent u dat werkelijk? Ja. Meneer Q Park, een hele grote in Nederland... Ja die verdient daar geen centjes aan? Die verdient, door, uh, die verdient daar natuurlijk aan, ja. dat klopt. Maar, maar dat wordt het, betaald door de gemeente? Op het moment dat een garage op, zich, die, uh, op zichzelf niet rendabel genoeg is... dan wordt daar uh, door een andere belanghebbende... wordt dat onrendabele deel van tevoren gefinancierd. Ja, en waarom ja. doen ze dat? Nou, bijvoorbeeld, dat, zou dus, dat zou dus ook een winkeliersvereniging kunnen zijn? Dat kan zijn, ook een winkeliersvereniging zijn, ja, dat klopt. Uh, vaak is het zo, als er bijvoorbeeld een, uh, een grote, uh, uh, zo'n wijde winkel wordt uh, gemaakt bijvoorbeeld. Dan die parkeerplaatsen, die worden vaak meegefinancierd uit de huur van die winkels. Oh. Dus dat, uh, dat, dat, dat verschilt. En vaak is het ook zo dat de gemeente bijvoorbeeld de openbare ruimte beter wil inrichten. Nou, die geparkeerde auto's, die nemen heel veel plek in. En uh, neem naar nou Amsterdam, daar wil men de grachten graag wat meer blikvrij hebben. Ja. Nou, als je daar een garage onder de gracht wil maken, wat vaak de enige mogelijkheid is... Ja, mogelijk dat is een is. hele dure hobby. Nou, dan ga je boven de 60.000 euro per plek zit je dan. Ja, dat zal wel. Ja. Maar als er niet aan verdiend wordt, wie begint er dan aan? Nou, vaak is uh, de gemeente uh, daar een initiatiefnemer in. Die stelt ook bij uh, woningbouwontwikkelingen, geeft die ook een parkeernorm aan. Dus stel, er wordt een nieuw appartementencomplex gemaakt, dan... Moet de, moet de ontwikkelaar daarvan, of de woningbouwcorporatie... die moet dan daaronder een parkeergarage ja. maken. En dat is een hele dure business. Zeker voor de woningbouwcorporaties, die, uh, voor de sociale woningbouw. Maar, dat, maar, is, dat is niet rendabel. Nee. Als je gewoon praat over de parkeergarages in, uh, in de binnensteden... Ja? Uh, kunt u eventjes die markt voor ons nemen? Want hoeveel uh, parkeergarages zijn er in Nederland? Nou, we hebben In Nederland hebben we ongeveer 16 miljoen parkeerplaatsen. Ja, 16 miljoen? miljoen. Iedereen één ja. parkeerplaats. Oh, als nou, ik, ieder... ik mijn voor mijn huis neerzet, is dat ook een parkeerplaats zeker? Uh, ja, uh, dat zijn ook de parkeerplaatsen op campings. Ik bedoel, we hebben, ik heb het over alle formele uh, parkeerplaatsen. Dus maar iedere auto... Hoeveel parkeergarages zijn er? Dat zijn er, uh, er zijn ongeveer... Rond de 500 openbare parkeergarages. En dan tel ja. ik even de bewonersparkeergarages nee, niet mee. En, en, en wie zijn daar dan van de eigenaar? Zijn dat vaker de gemeentes of vaker particulieren? Nou, totaal gezien zijn dat uh, meestal de gemeenten. En de particulieren, uh, die zijn de, ja, het, het zal ongeveer 50-50 ja. zijn. Ik denk dat de gemeente net winnen, zeg maar. Ja. En, en bepaalt de gemeente dan mee... hoeveel zo'n particuliere eigenaar van een garage mag vragen? Nou, de gemeente bepaalt het straatparkeertarief. Ja. En die is gelijk eigenlijk ja, de bovengrens van ja. de exploitant. Ja. En die exploitant die zit met de, de investeringskosten... En uh, vaak is het ook zo dat, uh, met name uh, gemeenten, die hebben vaak en de straatparkeerplaatsen, want dat kan niemand anders hebben, en oh. de garages. En je ziet dat eigenlijk de, de opbrengsten van straatparkeren vaak ook het, het negatieve de waarde van de, van de garage's compenseren. En zo vereffen de gemeenten dat vaak. Maar dat hangt van de hoogte van de parkeertarief af. Meneer van der Heerde, in, in het begin van het gesprek... en toen zat u eigenlijk al meteen te knikken... Uh, ja, die tarieven zijn duur, dat vindt u zelf ook. Hè? Het is gewoon duur om je auto te doen. Ja, maar het is ook... Uh, kijk, een parkeertarief heeft twee doelen. Uh, de ene kant is financieren, maar het begon met het, het, het, het reguleren... Dus het uh, we willen invloed hebben op het gedrag van mensen. Ja. En het feit dat sommige mensen dat te duur vinden... Voor is om... precies de bedoeling. Dat is precies de bedoeling. Ja. Daardoor uh, is in Amsterdam bijvoorbeeld... Is er nu ruimte genoeg om te parkeren. Ja. Uh, en de straten die zijn rustiger geworden. Uh, de milieuvervuiling uh, neemt af. Dus dat zijn doelen. En het blijkt te werken. En je kunt ook in Amsterdam voor 6 euro... Met je auto en je hele gezin... Aan de rand parkeren en de binnenstad in. En dan ben je voor 6 euro klaar. Dat is er ook. En dat blijkt heel goed te werken. Dus dat is ook het doel van de gemeente. Die wil reguleren. Die wil dus dus het aantal auto's in de stad beperken. Ja, maar we, dus we hebben begrepen tot nu toe uit het gesprek hmm. dat het eigenlijk bijna nooit rendabel is, dat het altijd ergens door mee gefinancierd moet worden. Een garage op zich. En dan ja. snap ik nog steeds niet dat er ondernemers zijn die in deze business gaan. Nou, het, het, de wijze, kijk, een garage kan rendabel worden wanneer iemand meefinanciert. Oh als die onrendabel blijkt, wanneer we goedkope bovengrondse garages kunnen maken... en je hebt een, uh, een hoog parkeertarief, ja, dan is, dan dan is, is dat wel rendabel. rendabel. Maar, maar, maar meneer Van maar vader, vaak is... even nog. Ja. Ja. U kunt het zich wel begrijpen, het is eigenlijk exact wat Tineke vraagt. Je kan toch bijna niet geloven werkelijk dat er zoveel geld in geïnvesteerd wordt... en vervolgens geen rendement ge gemaakt wordt. Dat doet toch niemand? Nou, het, het feit is gewoon dat, uh, en dat ligt er gewoon even aan hoe breed je uh, het parkeren zit. Dus mobiliteit op zich, hè, het, ja, het regelen daarvan... want je hebt ook de weg ernaartoe en daarmee het fietspad ernaast... Uh, dat is een ge geen rendabele activiteit. Nou ja, dus dat, u, u heeft het, het tot nu toe zes keer gezegd. laten ja. we er dan maar vanuit gaan. Ja. Zo is. Nou, ja. nou, nou, ben ik ook nog even benieuwd. Want uh, we zeiden dus. soms wordt met 20% het tarief verhoogd. in de afgelopen tijd. Mm -hmm. uh, vanwaar ineens die plotselinge enorme verhoging? Nou, uh, uh, zoals ik net al zei. Je hebt, uh, de, de mensen zijn van oorsprong niet zo gewend om te betalen voor parkeren. En dat werd zeg maar die garage. waarvoor je toen niks hoefde te betalen, die werd gewoon betaald door de gemeente. Mm -hmm. Dus je ziet dus dat de gemeenten nu aan het rekenen zijn... van ja, eh, hoeveel wil ik de belastingbetaler die garage laten betalen... of, of wil gebruiker. ik wel meer de gebruiker... Ja. de garage dus die betalen. subsidie die erop zat... die wordt nu teruggenomen? Ja, je, je ziet dus een tendens... dat gemeenten zeggen en uh, van de, de gebruiker. Die willen meer uh, het laten betalen... en de belasting betalen. Bijvoorbeeld iemand die fietst. Ja, waarom zou die voor een garage moeten betalen? Precies. Het moet altijd of de gebruiker... of ja. uh, het, het geheel uh, ja, van de belasting betalen. Dus de discussie is eigenlijk... Wie betaalt? Ja. De, de brancheorganisaties, voor winkeliers, die heeft al een paar keer beroep gedaan op gemeentes enzovoort. Om te, om te zeggen. Ja, jongens, dat gedoe we met die uh, veel te hoge tarieven, dat moeten we niet hebben. Maar hm. dat kost ons gewoon klanten. Tot mijn verbazing las ik in, in het onderzoeksverslag dat het een flauwekul argument is, terwijl het zo voor de hand liggend is. Nou, het blijkt dat mensen, uh, de ervaring die wij hebben, maar vanuit het. Parkeerstandpunt, uh -huh. he, is dat mensen zich eigenlijk uh, niet zo laten bepalen door de hoogte van tarief. Wat wel uitmaakt is gratis of betaald parkeren. Dat die keuze maken mensen heel bewust. Maar hoeveel? Dus voor mensen die met de functies winkelen of uh, uitgaan, dus dat zijn activiteiten die je weinig doet, dan zijn de mensen eigenlijk daar helemaal niet mee bezig. Men weet dat men moet betalen en de kwaliteit van de functie waar men naartoe gaat, oh. dat bepaalt of men komt. Oh. En uh, ik weet niet of het überhaupt de zaken doet... maar dat het een vieze bende is en dat... Uh als mensen zo handig zijn om nog eens in de hoek van een gareer... uh, parkeergarage... een plas te doen of zo. Ja, dat gebeurt. En ja. het wordt gewoon uh, maanden niet schoongehouden. Dat is een klacht. Ja, maar, dat, dat, klacht. Ja, maar dat, dat, dat moet niet kunnen. Ik vind gewoon dat garages moeten een goede kwaliteit hebben. En dat zegt ons platform ook. En uh, onze leden die werken daar aan. Maar het, het niet eraan. altijd, hè? Nee, nee, er zijn uitzonderingen, dat weet ik. Ja. Maar met name, je ziet dus dat uh, de grotere partijen... die uh, gewoon meerdere garages exporteren... dat die gewoon hun best doen om daar een goed product neer te zetten. Okay. Mogen we... Dit samenvatten als uh, het is hartstikke duur, maar onvermijdelijk. En daar gaat voorlopig ook niks aan gebeuren. Ja, als je wilt dat de gebruiker betaalt en niet de belastingbetaler, ja. Nou, helder. U hoorde Wim van der Heijden, vicevoorzitter van het platform Parkeren Nederland. Ging dus over de tarieven. Hij wint ze zelf ook hoog hoor. In de parkeergarage. Hartelijk dank voor uw komst. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in Bedrijf? Abonneer u dan op de Trost Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website Golfbanen Golfbaanexploitant GMG, of GMG, hoe u wilt, ging begin deze week failliet... maar maakte eergisteren alweer een doorstart. De beheerder van acht golfbanen in Nederland is de afgelopen drie jaar verliesleidend geweest. En dat is opmerkelijk, aangezien golf een van de snelst groeiende sporten in ons land is... en maar liefst zo'n 360.000 Nederlanders de golfsport beoefenen. Over de moeilijke tijden die golfbanen desondanks doormaken, praten we met Lodewijk Klootwijk van de golfbrancheorganisatie NVG. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het is GMG, neem ik aan. Ja, Golf is... Management Group. Ja, in, in, wij noemen het GMG in okay. Ja, heel nou, Nederlands. Dan, dat was de tweede na de marktleider. Hè, Burg Golf was dat. Ja. Uh, grootste golfbanenexploitant in Nederland. Uh, als je nou hoort dat zo'n uh, exploitant van toen acht golfbanen failliet gaat. Betekent dat dan, het gaat heel slecht in de golfbranche? Nou, het GMG is een, is een, denk ik, een geval op zich. GMG is vijf, nou, drie jaar geleden begonnen en Met als doel om, om relatief snel een, een, een, een, een keten van golfbanen op te zetten. Uh -huh. En het, in het opzetten van golfbanen duurt het een tijdje... voordat dat er geld binnenkomt, voordat de cashflow gaat lopen. En ik denk dat dat het wat... duurt heel lang voordat zo'n baan ja, is wat die moet zijn. Ja, met qua, qua struiken en bomen en... Nou, vooral voordat het rendement gaat opleveren. En voordat de golfbaan überhaupt gebouwd is, gaat het ja. is. Dus heel lang voor investeren. Je moet een hele lange adem hebben... om goed in golf te kunnen investeren en goed rendement te kunnen maken. En dat hebben ze bedacht op het verkeerde moment, want ook kwam nou, de crisis. De, de, de crisis heeft waarschijnlijk wel een klein effect erop gehad. Maar wat het gekke is, 2010 was een rotjaar qua weer... Het was, een, het was vies weer. We zijn drie maanden gemiddeld dicht geweest. golfbanen golfbaan in Nederland in augustus regende. En GMG was voor een groter deel dan de rest van de, van de industrie... afhankelijk van losse kaartjesverkoop. De Hoe, meest... de, hoezo waren zij daar meer afhankelijk van? Nou, zij zetten in op het pay and play principe En de meeste golfbanen in Nederland verkopen meer lidmaatschappen. Mm -hmm. En combineren dat ook met pay and play. Lidmaatschappen zorgen voor steady inkomen... Als het regent, dan, ja, dan lidmaatschappen zijn toch een betaald. een soort aandeel in die baan. En dat, dat zijn forse bedragen. Hè, die dan nou, dat, dat, dat, dat was voorheen zo. Het lidmaatschap van verenigingsbanen. Waar je, waar je participeert. In de, als, als lid ben je deel eigenaar van de vereniging. Maar de grote groei in golf sinds... 1980 is een commerciële golfbaan. Ja. En daar betaal je 1000 euro of 1200 euro per jaar. Dat is gewoon een lidmaatschap en ja. dat is de contributie. En dat was het dan. Maar goed, dan had je dat in ieder geval binnen. En ja. de mensen die dus komen voor de pay and play... die komen ja. eenmalig, betalen dan, weet ik het, 50 euro... en ja. kunnen een baantje lopen. Ja, het is, het is wel aantrekkelijk, overigens. Want de omzet per ronde is natuurlijk hoger van die pay and play. Alleen als het regent, komen ze niet. Nee. En als het nou drie maanden sneeuw ligt op je golfbaan... en het regent uh, heel augustus, wat een heel belangrijke maand is. ik bedoel, iedere gek kan toch bedenken... als je zelf uh, golfbaan gaat golfbaan bijbouwen dat wij een rotklimaat hebben, vorig jaar 130 dagen waarop de banen onbespeelbaar waren. Dat weet je toch, dat wij hier met regen en rot weer en ijs en noem maar op. Ja, dat weten we, maar er zijn, er zijn ook mooiere jaren bij. Dus het is nog steeds ja, best te maar daar heb doen. je mazzel. 370.000 mensen in Nederland denken er anders over, die vinden het nog steeds heel fijn. Ja, maar, of, maar het gaat even over, de, over of het rendabel is om, ja. om een golfbaan op te zetten... en er zulke hoge investeringen in te doen... Ja. En dan, en behalve de crisis, dan zeggen... ja, maar het was zo slecht weer vorig jaar. Dan denk ik, ja. Ja, nou, het, is niet het weer heeft meegespeeld. Want uiteindelijk gaat het om liquiditeitspositie. Het is een combinatie van factoren. Ik denk dat het ook meegespeeld heeft. Is inderdaad, het zijn die lange termijn investeringen... en die wat langer op zich lieten wachten... voordat, het, voordat die cashflow ging lopen. Ja, of uh, is er misschien toch een verandering gekomen tot een jaar vijf, uh, zes geleden. Nou, dan waren er een hoop snelle jongens uh, die echt zoiets hadden. Ja, dit is de handel, want het groeide maar door natuurlijk. dan nou, kan is, je ja, constateren dat dit misschien dan even de stop in de groei is. Er is, wel een, er is de, de perceptie is soms niet helemaal goed. Golf is al, denk ik, tien jaar misschien wel de snelst groeiende sport van ons land. Maar er is wel een hele grote kentering een wijziging. Tot 2000 groeide men in lidmaatschappen, kocht men lidmaatschappen. Ja. Dat was men gewend, waar, de mensen die waar, gingen je golfspelen, ook mede-eigenaar was van die baan? Wel of niet mede-eigenaar. Je, je, je speelde, ik werd lid van de club en, en je speelde het hele jaar. Dat was geen probleem. Sinds 2000 is de overhand in vrije golfers. Mensen die een kaartje per keer kopen. En daar zit de grote groei in. Dus we groeien nog steeds een aantal golfers. Hoeveel maar golfbanen zijn, zijn er eigenlijk in Nederland? 160. 160? 160 golfbanen in Nederland. Het is een grote 20... branche, 270 ja. miljoen omzet ongeveer in onze branche. 270 miljoen totaal, ja. de omzet. Okay. Over wat voor investeringen heb je? Het, uh, 10 tot voor... 15 miljoen euro. Ja. Voor één baan. Eén baan. En dan begint het onderhoud natuurlijk ja. nog. Ja. En dat is ook een dure hobby waarschijnlijk. Ja, dat is een dure hobby. Dat is wel aan het professionaliseren. Het onderhoud van een baan kost 4 tot. 4 tot 5 ton per jaar, ja. 18 baan. En wat is dan eigenlijk precies het verdienmodel? Want dan moet je het dan behoorlijk wat uitpeuren, zeg. Nou, de, de, de, de kunst is om verschillende doelgroepen aan te spreken... en verschillende soorten producten te verkopen... waardoor je uh, uiteindelijk al die kosten gecoverd krijgt. Een deel aan lidmaatschappen, een deel aan bedrijfslidmaatschappen... daar is Nederland vrij groot in. deel aan, aan Greenvies, losse kaartverkoop, deel aan evenementen. En als je één of twee van die dingen weglaat... Dan wordt dat lastiger. Dan moet en de je wel... horeca, natuurlijk. En de horeca. Er zijn er weinig ja, die. die, die... Ik, ik begreep dat in het Naarderbos, waar dan gebouwd ja. uh, werd, dat daar een gigantische horeca-gelegenheid is. Waar ja. inmiddels ook geen hond uh, komt. Want. Te duur of te veel of te groot. Ik weet niet. Het is Go de megalomaan opgezet? Of ik geloof dat er, wel, dat er wel bezocht wordt. Het was niet de bedoeling om alleen voor golf dat clubhuis uh, te gebruiken. Er waren meer functies bedacht. Hoe dat zit, er was ook fitness bedacht. Hoe, hoe dat werkt, weet ik niet. Het golfgedeelte wordt wel gebruikt, geloof ik. Maar is dat niet dan dat de megalomaan opgezet? Op het is, het het het is 6000 vierkante meter. Is wel Gigant, vrij, is. Fors. Is vrij fors. Ja. Ja. Maar goed, dus is, is dat een misrekening van degene die dat heeft willen opzetten? Nou, ja, dat is, dat is lastig te zeggen. Ze wilden ook andere functies onderbrengen in dat gebouw. En dat lag dat dat was, dat was wat buiten golf. Daar heb ik weer wat minder verstand van. Maar ik neem aan, zo'n faillissement van zo'n toch belangrijke groep... dat dat wel een signaal is... Aan die hele markt, of niet? Nou, het is een signaal aan investeerders die, die in golf in, willen investeren... en denken daar heel snel hoge rendementen uit te halen. Precies. Ik denk dat het daar een signaal en voor dat is. En was, dat was de verwachting En steeds, dat hè? Dat was de verwachting van, van vastgoed naar, naar investeren in, in, in, in, uh, in leisure. En dat is niet helemaal uitgekomen. Golf, er is, er is best geld te verdienen in golf. Alleen, het is, je hebt een hele lange adem ervoor nodig. Diepe zakken. En je moet hele goede locaties hebben. Het is, het is niet makkelijk. Uh, het is geen makkelijke... Er zijn nog steeds heel veel kansen voor golf, Maar je moet, je moet wel goed rekenen. En, en verwacht niet dat het binnen een paar jaar een nee. goed rendement maakt. Want nu is dat GMG failliet gegaan. Er is een doorstart gemaakt. Dat ja. betekent dus de banen blijven open, neem ja. ik aan. Ja hoor. En wat zullen die nieuwe eigenaren dan anders gaan doen? Nou, ja, dat... dat... Kunt u beter aan hun vragen? Nou ja, de nieuwe ik denk dat ze op de kosten gaan letten. Ik denk dat ze hun businessmodel misschien wel gaan heroverwegen. Daar zou ik me iets bij voor kunnen stellen. Maar wat, wat, zou je dan, wat zou dat anders Nou, Ik zou zijn, me dat kunnen voorstellen dat, dat ze wat minder, zich wat minder afhankelijk willen maken... van alleen maar de losse kaartverkoop. En dus? Dat dus we moeten dus een lidmaatschappij ja. Maar is die markt niet verzadigd inmiddels? Met, met hoeveel golfers zijn er? 360.000 zijn er geloof? Ja, maar het, het gaat om verhouding vraag en aanbod. De, de, de markt groeit nog steeds. Dus ik denk dat de markt niet verzadigd is. De markt is wel op sommige locaties in het land verzadigd. Brabant hebben we voorlopig voldoende golfbanen. Kop van noord de hele oostkant van Nederland hebben we voorlopig. Maar regio. Utrecht, Zuid-Holland, daar, nou, daar is nog wel wat te doen. Maar ze hebben een aantal banen op goede locaties. Spaanwoud is een goede locatie. Naar de bos is een hele goede locatie. En daar is, zeker wat, daar is nog zeker, zeker handel uit te halen. Kunt u ons eens uitleggen hoe zo'n doorstart aan gaat? dan gaat? Er gaat zo'n bedrijf failliet en dan komt er een handige jongen die het voor een euro koopt of zoiets? Nou, nou ik, dat, dat denk ik niet, dat het voor een euro gekocht is. Maar dat, daar weet ik de details ja, niet heen? van. De voor, ik heb begrepen van Spaarnwoude dat de vorige eigenaar... voor 1 euro het weer heeft kunnen terugkopen. Precies. Omdat er nog 5 miljoen niet betaald was ja. van, van het bedrag. Maar dat heeft volgens mij niks met die doorstart te maken. Maar, nou, ze participeren het, in, in, de, in de doorstart ook. De oud, dat, dat, uh, de, ja. dat is de ja. doorstart ja. Ja. Ja. Ja, ja, eigenlijk. Ja, maar die je maakt... gaat over meer banen dan Dus Ja. Uh, in ieder geval, alles, alles blijft open. Zijn nou niet eigenlijk gewoon de kaartjes... Of de kaart, de green fees heet dat geloof ik. Green netjes? Gewoon te duur. Als je nou toch... Wat kost het gemiddeld? 40 50, euro. Veer, gemiddeld. Maar er zijn ja. er ook bij waar je 100 euro moet betalen. Ja, er zijn er ook waar je uh, 30 euro betaalt. Ook 30? Dus ja. dan, dat is niet gemiddeld 40, hè? Nee, nou jawel. Want er zijn er meer van 30 dan van 100. Oké. Okay. Ja. Maar 40 euro, Dat ga je... Ik bedoel, toch in deze tijd, als dus je zegt, van, ik wil eens een keertje golfen. Je een paar, dat ga je toch niet elke week erom doen? Of? Nou ja, 40 euro. Je bent, het is een dag, Je bent een hele dag onderweg. Ik weet niet precies wat een kaartje van de Efteling op dit moment kost. Maar... Nee, maar het is zij speelt erg goed park. hoor. Ze is zo klaar. <laughs> ja, ik heb een enorme handicap. Ja, huh? dus, dus 73 slagen over een baan. Ja, dan, ben je... dan ga je snel klaar. Ja, ja. Dan heb je minder waar voor je geld. Precies, ja. ja. En, en, en speelt nog mee dat, dat het elitaire imago van de golfsport, dat dat er nog is dat er überhaupt nog? Nou, het, het zal hier en daar nog zijn, maar 370.000 man... Want je moet het, wel Lodewijk heten om te golfen, toch? Nou, nee, helemaal niet. Het is nummer drie sport in Nederland van geregistreerde, geregistreerde sporters. Dan is het, ja, wat mij betreft, is het echt een volkssport geworden. Ja. Inmiddels. Ja. En als de kaartjes nog goedkoper worden... kan dat natuurlijk nog veel meer een volkssport worden. Nou, Dat weet ik niet. Je moet ook, het, het is uh, vraag en aanbod. Hè? Het is de, de, de markt die regeert. En die bepaalt uiteindelijk de prijs. En zo is dat. Nou, wij uh, spraken met uh, Lodewijk Klootwijk van de NVG. En dat ging over de laatste ontwikkelingen in de golfbranche. Het was heel verhelderend. Dank u wel. Graag gedaan. Onder, ondernemen is leuk, dat zeggen een hoop mensen, maar bepaalt niet voor 40 uur per week. Zometeen een gesprek over vrouwelijk ondernemerschap. Maar hij is bij ons aangeschoven, Willem Overbos. Uh, D66 die pleit voor een thuiswerkfonds voor het midden- en kleinbedrijf. Dat fonds moet het voor tienduizenden werknemers mogelijk maken... om thuis te werken en de file links te laten liggen. Toch zijn veel ondernemers nog huiverig om dat thuiswerken in te voeren. Ze vertrouwen het niet, ze vinden het niet veilig... want hoe ga je als ondernemer om met de beveiliging van al die thuiswerkplekken... Hoe voorkom je dat jouw bedrijfsgegevens op straat komen te liggen? Nou, zoals gezegd, daar praten we over met Willem Overbos. Hij is van de MKB Service Desk. Dag Willem. Goedemiddag. Ja, dat, dat plan van D66, een thuiswerkfonds, is dat nou uh, zo, zo baanbrekend dat je denkt: wauw, hoe zin is het? Baanbrekend is het niet. Ik denk wel uh, ook als ondernemer dat het heel goed is. Uh, veel onderzoeken wijzen uit dat, enerzijds, hè, waarom zou je nou gaan thuiswerken of is het nieuwe werken nou wel precies wat we er allemaal van denken. Van de andere kant zie je inderdaad dat het vaak aan de ondernemer zelf ligt... die leiding geeft aan uh, meerdere werknemers... dat hij zal eerst zelf overtuigd moeten zijn... alvorens die uh, met zijn hele bedrijf omgaat naar dat thuiswerken. En uh, dat, dat thuiswerkfonds sluit ook aan op een pilot die in, uh, in Groot-Amsterdam gedaan is... In, bij 36 gemeentes, uh, dat heet de Digitale Mobiliteit... Een pilot die zowel vanuit de overheid gefinancierd is als vanuit een, een zestal grote bedrijven die daar natuurlijk ook een belang bij hebben. Denk aan he, kabelaars, denk aan telefoniebedrijven, die uiteindelijk een stuk infrastructuur neerleggen. Maar uit die pilot is gekomen, werd gisteren gepubliceerd dat, dat echt 70% van de mensen die in die pilot betrokken was, van de ondernemers, dat die zagen dat het werkte. Dat het, dat het thuiswerken en het mobiel werken, dat dat daadwerkelijk ja, een, een voordeel opleverde. Grote tevredenheid. Grote tevredenheid. En dat was onder een pool van 100 bedrijven. Dus dat zegt al ja. iets. Dus daar waar banken uh, moeilijk uh, investeren in een dergelijke transformatie van een bedrijf... Uh, die thuiswerken wil promoten, uh, kun je dus nu via dat fonds maximaal 40.000 euro krijgen... Ja. Om, om die uh, transitie door te maken. 40.000 euro, dat klinkt dan heel veel. Dat klinkt dan veel. Je krijgt het ook niet zomaar, je moet er wat voor doen. Maar als je een snel rekensommetje maakt, dan is het zo dat je, je moet er nogal wat voor doen als ondernemer om een thuiswerkplek in te richten. Je moet laptops kopen voor je personeel als ze dat nog niet hebben. Nou, nou dat lijkt me toch dat iets is. Tussen bedrijf... de 500 en 1000 euro per laptop, hè. doe er dan eventjes 10. Nou, dan ben je alweer een paar duizend euro verder. Je moet softwarelicenties kopen om mensen ook thuis te kunnen laten werken. Je moet je beveiliging inrichten, mobiele telefoons hebben. Maar voor 40.000 euro kan je toch flink wat doen of niet? Je kan flink wat doen, maar dat kost het ook wel echt. Ja? Ja, Ik spreek opper... uit eigen ervaring. Dat gaat hard. Als jij gewoon tien man uh, een eigen werkplek moet geven thuis, dan gaat het hard. Maar dan maar, heb je wel okay. minder oppervlakken no oppervlakte nodig als bedrijf. Niet per se. Het is wel een van de voordelen die wordt genoemd uh, bij, uh, bij uh, mobiel werken en thuiswerken... is dat je daardoor kantoorruimte of huisvestingskosten kan reduceren. Uh, dat kan meespelen, dat je daardoor wellicht ook uh, bureaus op jouw kantoorlocatie kan verhuren... aan weer andere mensen die het wel prettig vinden om op een kantoor te zitten. Maar het, uh, je moet de investering doen en het heeft voordelen. Dus ik vind dat ze een goed idee. En waarom wordt dit eigenlijk volledig gesubsidieerd? Tenminste, is het plan om dat te doen? Ik geloof dat de overheid een bijdrage doet van die, he, dus dat fonds van 15 miljoen. Het is niet zozeer subsidie als wel een lening die zich moet terugbetalen. Aha. Maar uh, oh, die 40.000 euro moet je wel weer... Het, het moet zich terugbetalen ergens. En uh, waar het zich terugbetaalt is enerzijds natuurlijk... in, uh, in die file-reductie, in ja. efficiëntie. En daarnaast geloof ik dat er ook wordt gedacht... om daar weer commerciële partijen bij te betrekken. Zodat je een totale propositie kan maken. Ook weer op basis van die, uh, die, die pilot met digitale mobiliteit. Waar de overheid ook bij betrokken is. Ja, waar die bedrijven dan over na moeten denken... is natuurlijk een ander verhaal ook. De veiligheid van je netwerk. Als je ja. als bedrijf uh, nou ja, allerlei gegevens... zo maar over het net heen en weer stuurt... is het risico dat daar op een of andere manier ingebroken wordt... en alle gegevens achterhaald worden, is natuurlijk levensgroot. Ja, er zijn een aantal. Even, he, je kan er vijf noemen, vijf aspecten die je bij, uh, bij thuiswerken of mobiel werken zou moeten gaan bekijken. Dat is enerzijds de mobiele werklocatie. Waar zit nou je werknemer? Zit hij veel in de trein? Zit hij thuis? Hm. Uh, waar, waar, he, in een café? Uh, noem het maar op. Je kan overal mobiel werken. Het is dan niet de bedoeling dat die mensen in het café gaan werken. Nou, waarom niet? Oh, Ofwel, als het positief kan weken. zijn in nou. het café, dan is het nou. er ook nou. goed. En we zijn tevreden met de zes vandaag. Hé, hey, de kaarten liggen ook op tafel. Ja. <laughs> ja, je moet je moet resultaatgericht okay, sturen. He, bij nee, mij hoor je werken. niet. Lijkt me geweldig. Ja, dus het gaat over je, je werklocatie, het gaat over je werkstation. Werk je nou op een laptop of hè, vanaf je, je iPhone of smartphone? Werk je uh, via een beveiligde verbinding vanuit thuis, een, een VPN-verbinding? Of werk je met een open verbinding? Daar moet je rekening mee houden als ondernemer. En uh, je moet ook kijken naar welke informatie geef je nu over die... Uh, over die lijn en over die werkplek heen naar die werknemer. Want je kan natuurlijk ook zeggen... Nou ja, we willen gewoon bepaalde gegevens niet hm. buiten uh -huh. de deur hebben. En daardoor kun je ook al een stuk beveiliging... Uh... Hoe wordt het bedrijfsleven aangekeken tegen die veiligheid? Um, je ziet dat aan de ene kant is, is men huiverig. Dat zeiden we bij de introductie ook al. Van, ja, dan, dan gaan mijn gegevens over het net. En als je dan kijkt, van wat kun je allemaal via zeg maar, cloud computing... gooi uh, het in de cloud, zeggen ze dan. Maar dan heb je het dus over je boekhouding. Die kun je al ja. gewoon helemaal online doen. Je hele agenda e-mailbeheer kun je helemaal online doen. Dan heb je dus niks meer lokaal op je netwerk staan. Maar het staat allemaal bij een derde partij die volledig gecertificeerd is... en die dat voor jou die veiligheidsrisico's aan het managen is. Nou, enerzijds is dat een heel vertrouwd gevoel, want ja, ze zullen het wel goed regelen. Maar er zijn nog heel veel ondernemers huiverig. Dus daarom is zo'n fonds ook wel weer heel belangrijk om te zorgen dat die drempel wordt algemaakt. En algegaan. ook wel terecht huiverig, hè? Er kan wat misgaan natuurlijk, zie je dat er cyberaanvallen zijn... en je ziet dat er laptops op straat belanden... en je ziet dat er beveiligde data ergens ik, anders zijn. Ik zag van de week op het journaal, uh, ik geloof dat het in Ghana was... waar uh, internetcriminelen dus zeg maar, hele oude uh, computers binnenkrijgen... om te recyclen en daar gewoon de harde schijven uitpeuteren... en dan gevoelige informatie gebruiken om bedrijven af te persen. Ja, zo makkelijk is het dus. Niet Zo denk. makkelijk is het dus. En dat je hebt natuurlijk wel, als jij je laptop, je zakelijke laptop uiteindelijk weer inlevert bij je baas. En de baas die zegt van nou ik ga ik doe hem weg. En dan is het wel zijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat die harde schijf. enerzijds wordt gewist. Je moet niet dingen gewoon in de prullenbak gooien zeg maar, en dan denken dat hij. De, ja, de ja, heel op veel, veel mensen denken dat ze hem gewist hebben en dat blijkt dan ja, niet zo te maar zijn. Ik bedoel, met de prullenbak is de prullenbak op je laptop. Hè, op ja. Ja. Niet dat is niet wisselend. Nee. Nee, maar ja. het werkt dat alleen natuurlijk als je echt met een voorhamer zo'n ding te, te lijf gaat. Ja, of nou ja, dan, of de harde nee, schijf nee, eruit slopen. Nou ja, of gewoon zorgen dat je die harde schijf goed formateert en alle data eraf haalt. En daar is weer software voor ja. beschikbaar. Als het geformateerd is, dan nog schijn je die harde schijf te kunnen lezen. Lezen. Dus op een of andere manier denk ik altijd van... het blijft toch eng. Ja. Wat, wat zei jij gisteren nou iets van... volgens mij uh, dat ding eruit halen en dan in kokend water gooien? Of riep jij ja, dat, dat niet? Ja, dat riep iemand. Ja. Dat, dat, uh, uh, dat riep iemand van de redactie, die zei... Als je dan die harde schijven nou, koken ja, draagt... Gooi je, de la door door, alle, Laat alle ondernemers en laptops nu inderdaad gaan koken. Ja. Ik weet niet of dat nou de beste tip is. Ik zou hem nou, zelf niet geven. Maar koken, koken die computer. Nee, maar wat denk ik heel belangrijk is... is met die online software, met dat cloud computing... zorg er natuurlijk voor dat er steeds minder data... op die harde schijf staat. Omdat alles op een centrale plek staat... Hmm. staat het niet meer lokaal bij jou thuis op een pc... of op die laptop of op die PDA. En dat is natuurlijk wel een enorm veiligheidsvoordeel... dat je daardoor veel meer controle krijgt... over waar staat mijn mijn geheime data en waar staan mijn gegevens? En natuurlijk kun je dan weer een risicoanalyse gaan doen op... ja als die grote partijen, de Googles of de Microsofts... van deze wereld omvallen, wat dan? Ja. Maar jij zegt dus voor dat soort ondernemers... die daar ook weer mee willen beginnen met dat thuiswerken... als je veilig wil werken, dan moet je dus iets doen met cloud computing... Ja, kies voor online softwareoplossingen. Zorg voor goede instructies uh, aan je werknemers. Zorg ervoor dat je identificeert op welke manier jouw thuiswerkers of jouw werknemers mobiel werken. Is dat inderdaad nou, wat ik net ook zei op die yeah. verschillende plekken? Zorg ervoor dat je controle houdt over de rechten die je personen geeft. En daarnaast gaat het ook over een stuk communicatie. Je zal die mensen moeten, uh, je, je werknemers moeten, moeten opleiden. En ook bewust moeten waken, al dan niet via je thuiswerkcontracten, dat zij ook een eigen verantwoordelijkheid hebben ja. om te zorgen dat dat thuiswerken goed gaat. Gaat. Er ja. verschijnt net een bericht op teletext hierachter... dat de minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... een half miljoen euro heeft uitgetrokken voor een project... waar het om gaat juist dit soort lekken op te sporen. Ja, volgens mij is het, fraude, is het steunpunt acquisitiefraude. Ja, ja. Het bestaande steunpunt acquisitiefraude... Wat half een miljoen is nu, niet zoveel, hè? Wat een nieuwe financiering heeft gekregen. Dat steunpunt bestaat al een aantal jaren. Daar werkt MKB Nederland en ook MKB Service Desk... nauw mee samen als het gaat over het inventariseren van, uh, van fraude... Um, en volgens mij is daar een hernieuwde financiering op gegaan. Um, en ik weet niet voor hoeveel jaar die uh, half miljoen is. En als je dat uitrekent, dan valt dat wel mee. Maar het is wel een heel goed steunpunt acquisitiefraude. Dat doet uh, inventariseert op dit ja. moment heel goed. En daar kunnen ondernemers echt terecht voor die, uh, voor die fraude. Maar dat ja, gaat namelijk dus over acquisitiefraude. dus de fraude helpdesk ja. En uh, nou ja, verder heb jij jouw helpdesk natuurlijk ook allerlei tips... over dit soort van, uh, van internetveiligheid. Ja. Mooi, dankjewel. We spraken met Willem Overbos van MKB Service Desk over het veilig online thuiswerken. Hartelijk bedankt. Tot ziens. Tros in bedrijf is ook te vinden op Twitter. twitter.com schuinenstreeptros in bedrijf. Steeds meer vrouwen kiezen voor het ondernemerschap. Tussen 2000 en 2009 is het aandeel vrouwelijke starters... ten opzichte van het totaal aantal starters gestegen... van 25% naar 35%. Op dit moment zijn er in ons land zo'n 350.000... Vrouwelijke ondernemers. Blijkt uit de monitor Vrouwelijk Ondernemerschap van onderzoeksbureau EIM. Daar gaan we over praten met Ingrid Verheul, onderzoeker en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is gepromoveerd op Vrouwelijk nee, Ondernemerschap. Goedemiddag. U Goedemiddag. bent zelf geen ondernemer of wel? Nee, ik heb geen enkele ervaring met oh, u ondernemerschap. Weet van, u weet eigenlijk van niks, maar in de academische zin. Uh, in academische onderzocht. zin, uh, ja, onderzoek okay. ik vrouwelijk ondernemerschap en ik praat ook heel veel met de dames. Dus yes. ik, uh, ik ben daar wel op de hoogte van. Ja. Dus de cijfers die uh, uh, liegen er kennelijk niet om dat het mm -hmm. echt een forse toename is? Het is een toename van 25% naar 35%. Ja. Vrouwelijke starters in de laatste negen jaar. Um, ja, en waar ligt dat dan aan, is natuurlijk de vraag. Ja. Uh, dat willen jullie allemaal weten. <laughs> nou ja, we, we hadden er misschien aan, in de loop van het gesprek <laughs> wel een keer gesteld. Maar beantwoord u hem even. Nou, in eerste verklaring. instantie is het zo dat er tussen 2005 en 2009... is er sowieso een, een stijging in de arbeidsparticipatie geweest van vrouwen. Dat betekent van 54 ongeveer naar 60 Dus dat komt altijd natuurlijk uh, ten goede aan het ondernemerschap. Daarnaast is het zo, en trendwatchers hebben dat ook gezegd... Um, dat ja, gevoelens van vrijheid en geluk en dergelijke... die zijn steeds belangrijker geworden in de ja. samenleving. En dat betekent dus ook... Ja, dat dat uh, in, de, in de werksfeer uh, een rol gaat spelen. Oh. Dus we zitten in een soort postmaterialistische samenleving. waarin dus de beloning op de tweede plaats komt. Ja. en waarin vrijheid en onafhankelijkheid en dergelijke belangrijk zijn. Maar het dus geldt dus ook voor dat... de dames, is dat? Ja, ja, ja. daar, daar, kom, ik, daar kom, ik, uh, kom ik naartoe, in ieder yeah. geval. Um, ja, dus dat, dat, dat vertaalt zich ook in het werk van vrouwen natuurlijk. Op het moment dat ze, dat ze meer vrijheid en meer onafhankelijkheid willen... dan willen ze natuurlijk hun werk zodanig indelen... Uh, dat, ze, dat ze dat goed kunnen combineren met hun partner, kinderen, huishouden, etc. En ze willen zichzelf ontplooien natuurlijk... Dus, ja. Hoe ziet dat vrouwelijke ondernemerschap eruit? Zijn ze kostwinner? Hoe werkt het? In welke sectoren zitten ze dan als Nou, De sectoren dat zijn eigenlijk ja, toch, toch de sectoren waar het minste winst wordt gemaakt, helaas. De zorg. Moet ik zeggen. Dus zakelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening en meer ja, de webwinkels. Die zijn heel erg in opkomst. Uh, je kent, uh, ik weet niet of ik hier reclame mag maken, ik denk het niet. Maar, nee, liever niet, nee. Uh, nee. Dus in die zin uh, maar, zijn er een aantal succesvolle voorbeelden te noemen. Maar van, om het flauw te zijn, winkels. een beetje van die ondernemerschappen... van doe het er maar bij eigenlijk, zo klinkt het een ja. beetje. Ja, is dat zo? Zijn ja, ze dat vooral part-time? Nou, dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad het geval. Uh, dus er is wel zo'n mooie stijging, uh, die zien we wel. Maar, en die komt ook voor een deel natuurlijk... omdat vrouwen met name eigen baas willen zijn. Dat blijkt ook uit onderzoek van EEM... Dat dat één op de drie uh, vrouwelijke ondernemers als belangrijkste motief eigen baas kiezen om een bedrijf uh -huh. te starten. Um, en dat betekent natuurlijk ook, dat doen ze vanwege de flexibiliteit en vanwege uh, ja, flexibiliteit om hun uren in te delen. En dat betekent natuurlijk ook dat dat ja, consequenties voor het bedrijf gaat hebben. En die consequenties, dat, is, uh, ja, dat heeft met parttime ondernemen te maken. En dat part-time ondernemen werkt dan vervolgens weer door uh, in, de, in de kleinschaligheid van die bedrijven. Ik vroeg daarnet al van: zijn ze nou vaak uh, kostwinner? Of is dat meestal een partner? Of, uh, hoe, hoeveel um, procent van, van de vrouwen die ondernemer zijn in Nederland. Uh -huh zijn echt zeg maar de echte ondernemers die hoofdkostwinnaar zijn... en die het niet doen om vrij te zijn, maar echt gewoon om te groeien... Mm -hmm. en de ambitie hebben om een topbedrijf neer te zetten. Nou, dat zijn er echt, zijn er 25 procent of zo is hoofdkostwinnaar. Dus je ziet dat vrouwen eigenlijk de noodzaak niet hebben om te groeien met hun bedrijf. Omdat ze ofwel he, getrouwd zijn en samenwonen met een man die ook verdient... En daarnaast is het zo dat maar 25 inderdaad die hoofdkostwinnaar is. Dus er is ook geen druk om die vrouwen een beetje dus, dus aan de, aan de werk te Dus eigenlijk lijken die cijfers veel mooier dan ze in werkelijkheid zijn? Of is ja, dat dus er zo? zijn twee kanten. Aan de ene kant zie je een stijging. Aan de andere kant zorgt die combinatie zorg en werk er ook voor... dat er een soort bovengrens aan, aan de groeimogelijkheden... voor vrouwelijke ondernemers zit. Ja. Dus een bedrijf groeien is natuurlijk moeilijk op het moment dat je dat part-time doet. Want je moet toch... Ja, mensen in dienst nemen. En vrouwen vinden het sowieso vrij moeilijk om, uh, om te delegeren. Dus dat betekent ook dat als je, en dat blijkt uit een van mijn onderzoeken... dat als je dus wil groeien, heb je, ja, moet je je personeelsbestand uitbreiden. Uh, maar als je het moeilijk vindt om taken uit handen te geven... om te delegeren, dan, ja, dan wordt groei moeilijk. Om het zo maar te zeggen. Ja. 25% van de dames die dus als ondernemer geregistreerd zijn... die willen er echt voor gaan. Dat is al. Ja, zo komt het in ieder geval uit de cijfers van EEM naar voren. Dus 25% is de hoofdkostwinnaar. En doen ze dat dan op een andere manier dan de mannen die dit soort dingen beginnen? Ja, goed, het is natuurlijk. Uh, we vergelijken sowieso appels en peren nu natuurlijk. Ja. <laughs> maar in ieder geval, ja, als je naar gemiddelde cijfers kijkt, dan zie je dat vrouwen dus met name eigen baas willen zijn. En dat komt dan ook tot uitdrukking in de, in de winstcijfers, in de, in de omzetcijfers. Uh, ze streven ook minder groei na. Dus bijvoorbeeld um, in termen van winst zien we dat vrouwen zo'n 60% van de winst van mannen uh, mannelijke ondernemers uh, behalen. Dat is dus uh, ja, toch, een, toch een achterstand. Hoewel ze wel succesvol zijn. En de verklaring 70 is dat ze dus eigenlijk niet meer willen? Nou, dat is dus de vraag. En dat, dat is een hele interessante discussie natuurlijk. Want kunnen, het is natuurlijk altijd willen. de vraag... niet kunnen of niet willen, inderdaad. En dat is, een, dat is een hele interessante discussie. En daar kan ik uiteindelijk niet echt de doorslag in geven... wat nou precies het belangrijkste is. Aan de ene kant is het wel zo dus, dat vrouwen, als je ze vraagt... Uh, dat ze vrijelijk mogen kiezen tussen ondernemerschap en werknemerschap... dan zie je dat 60% van de mannen dus kiest hè, voor, een eigen baan, uh, voor een eigen baan. En dat, vrouwen, dat voor vrouwen dit percentage op 40% ligt. Dat betekent dus dat daar al een verschil uh, bestaat. En vrouwen zijn dan toch vaak risicomijdend, een beetje. Dus dat betekent, uh, ja, eigen bedrijf is risico nemen. Dus dat is toch allemaal... Verschillen we daarin met andere landen? Um... In... Ik heb altijd het idee dat in Nederland qua vrouwelijke ondernemerschap een beetje achterloopt. Dat vind ik zo gek. Ja, qua, qua, qua type ondernemerschap, dus niet qua aantallen. Want dan doen we het gewoon redelijk vergelijkbaar. Uh -huh. hè? Een derde van de, van de ondernemers in Nederland is vrouw. Maar als je dat vergelijkt met andere landen, zoals bijvoorbeeld Amerika uh -huh. of, of Spanje... Of, dat zijn toch landen waar wat de vrouwen dus meer niet aan in aantallen, maar meer fulltime aan de top en ja. de ambitie hebben om ja. daarin ook echt door te groeien. Ja, dat klopt. Heeft u het gevoel dat het gestimuleerd moet worden? Of is dit uh, eigenlijk wel wat het is? Het is een vrije keuze, we doen het er een beetje bij. Ach, Natuurlijk zijn er mensen die er serieus voor gaan. Maar laat het allemaal maar een beetje zo. Nou, we kunnen er natuurlijk wel wat aan doen. Het, het opvallende is, en dat is natuurlijk wel een heel saillant detail... Uh, dat de meeste vrouwelijke ondernemers, dus 40% van hen, is hoger opgeleid. Dat betekent HBO of WO geschoold. En dan is natuurlijk de vraag... als je strikt economisch redeneert... Uh, zitten daar hoge het? maatschappelijke kosten aan... Het niet, doen, of hè? het niet veel weggegooid geld is. <laughs> nou ja, als, ja, dat als is je de dat, vraag die ik neerleg, inderdaad. Als je, ja. als je dat zegt in het verkeerde gezelschap... dames, heb je echt... Uh, dat uh, weet ik, uh, maar er is, nog een, er is nog een andere kant uiteraard. De okay. sociale, ethische kant. Uh, je kunt natuurlijk vrouwen niet dwingen. Maar wat je wel kan doen, is uh, ze een spiegel voorhouden... en laten zien wat er mogelijk is allemaal. Maar u zei net iets wat ik interessant vond. Want u zei, uh, ze halen geloof ik maar 60 procent... Van het rendement van wat mannen omzetten uh, of halen in het bedrijfsleven. Maar ze zijn wel succesvol. Waar zijn ze dan zo succesvol in? Zijn ze, ze zijn succesvol op een ja, op een eigen manier, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, dat is wat dan is de vraag. Dat? wat is dat? Uh, sowieso is diversiteit. Zijn ze innovatief? Is... Zijn ze vooruitstrevend? Wat, wat, wat? Ze zijn zeg maar. Diversiteit is, hè, dat is een sleutelwoord in veel grote bedrijven op dit moment. Uh, maar dat is dus niet alleen belangrijk voor. Ja, voor grote bedrijven, waarin je dus een diverse workforce hebt om het zo maar te zeggen, maar ook binnen de ondernemerschapspopulatie, omdat die mannen en vrouwen dus dat een andere aanpak oud, hebben, uh, alle oud alles door elkaar. Dat zit in vrouwelijk ondernemerschap meer verweven dan bij mannen. Ik zeg niet dat dat meer is, maar ik zeg wel dat het belangrijk is dat ook die ondernemerspopulatie in Nederland zo divers mogelijk is, Komt, omdat mannen kom, en vrouwen van elkaar kunnen leren. Komt ja. er nog een hele duidelijke aanbeveling uit? Heeft u het gevoel? Als je dat nou zou doen, dan zou het beter worden. Uh, een aanbeveling van mijzelf. Ja. ja? Uh, ik heb wel zeker een aanbeveling in die zin... Uh, dat om vrouwen meer te stimuleren om te ondernemen... en om misschien meer succesvol te ondernemen... dus grotere bedrijven te runnen, zou je... Ja, je kunt ze niet dwingen, dat zei ik al. Je kunt onderzoeken waar het aan ligt. Is het willen of kunnen? Maar wat je wel kan doen is natuurlijk... Ja, daar begon ik, later, uh, begon ik net al even over. Um, dat is dus... Rolmodellen. Meer aandacht voor succesvolle vrouwelijke ondernemers. In het onderwijs en in de media. Het bekende antwoord bij academische dingen. Verder onderzoek is gewenst. Ander hartelijk dank. U hoorde Ingrid Vuil, onderzoeker en universitair docent. aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Specialiseert in vrouwelijk ondernemerschap. En wij zijn er na het nieuws weer. Tot dan. Sport op Radio 1. Morgen de Eredivisie Superzondag. Met PSV Ajax. AZ Twente, Kan aannemen, kan schieten en dan nog een keer mee. Veenhoord Groningen. En dan probeert hij het met links vanaf. En de... NEC Utrecht. Daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En ook wielrennen kuurne brussel Kurne. NOS langs de lijn. Morgen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.